Dat is namelijk de nieuwe klok die gemaakt is voor de Notre-Dame. En die is gemaakt door een Nederlands bedrijf. Straks de ins en outs. Maar nu eerst dit. Daar dreigt een groot tekort aan woningen voor ouderen. Er is wel gebouwd, maar lang niet genoeg. En al helemaal niet volgens de onorthodoxe methode van mijn eerste gast van vanavond. Goedenavond Hans Bekker. Goedenavond. Onder uw bezielende leiding kwamen er in uh, Rotterdam zogenoemde levensloopbestendige woningen, waar, ja. uh, waar bewoners eigenlijk alles mogen. Ja, ze zijn gewoon uh, of de huurder of de eigenaar, ja. dus ze zijn gewoon de baas. Ja, en ook als het een soort woningen, seniorenwoningen zijn. Ja, het, het zijn woningen, we hebben het levensloopbestendig genoemd waar je dus eh, jong en oud in kan wonen en ook nog met allerlei kwalen, hè? Dus tot en met verpleeghuis geïndiceerd. Ja. Ja, want de, de verpleeghuizen zoals ze nu bestaan... daar mag je geen katten, uh, daar moet je zo, en zo vaak onder de douche. Hoe zit dat bij u? Mag je katten? Ja, er zijn ook hele leuke verpleeghuizen, hoor. maar bij ons zijn het dus eigen woningen. Ja. Waar je, net zoals jij je eigen katten kan houden. Er was laatste mevrouw die wou er vijf meenemen. En dus ja, we hebben een ja-cultuur en we hebben die levensloopbestendige woningen. We hebben het gewoon gedaan. De ja-cultuur, dat, is, dat ja. is echt een begrip bij u? Ja, dat is een begrip. En we dat hebben betekent... vier kernwaarden, eigen regie, de baas ja. dus, ja. van je leven. Uh, eigen werkzaamheid. Wat je nog kan, moet je blijven doen. Niet uit bezuiniging, maar dat is echt belangrijk. Hè? Anders ga je achteruit. De uh, extended family, hè? met z'n allen een familie. Dus het, de, de verpleegster is ook onderdeel van die, van die extended family. Maar de leverancier ook, maar de familie ook. En de ja-cultuur. We beginnen met ja. Mag en de geen ja wil zeggen, meer. waar wordt er ja op gezegd? bijvoorbeeld Op voor... alles. <laughs> en, en je weet niet, alles kan. Maar we beginnen met ja. En dan gaan we kijken of, of, of het kan hè, in dialoog. En noemen ze een, een ja-vraag of een ja-antwoord? Nou, bijvoorbeeld die ja-vraag, die was die vijf katten. Ja, ja de, de verpleegster is dat niet veel. Hè? We hebben 10.000 cliënten, als ze allemaal vijf katten nemen, hebben, dat zijn ze echt. 50.000 katten heb je dan, ja, simpel rekenen, maar dat gebeurt natuurlijk niet. En toen zijn we gaan kijken en één bleef er uiteindelijk thuis, die was 24 jaar. En een buurvrouw, die de katten inderdaad afgemaakt waren, 20 jaar geleden, die wilde er ook graag heen, die, die was een buurvrouw. Dus, ja. zo is maar wat opgerozen? voor andere dingen bijvoorbeeld? In dialoog. Nou, nou, zwembad. Een zwembad. De vrouw was een beetje incontinent, die wilde eigenlijk een zwembad met doorvragen. Dan ga je ook in dialoog. Ja, goed idee. Hè? Maar we hadden geen plaats en ook zeker geen geld. Dus, uh, en uiteindelijk zijn dat twee hele grote bubbelbaden geworden. Hè? In dialoog, hè? dus niet in discussie om te winnen. In dialoog kom je tot oplossingen. Ja, kortom, iemand wil graag iets, wil op deze manier zijn leven inrichten. En dan gaat u. He, de, degene die, die gezamenlijk heeft... kijken waarom en hoe ja, en wat. Kunt en u ons, uh, onze moeilijkheden zien en dan kom je eruit. Ja, want er is ook nooit nee... Ja, er is wel eens nee, uh, heel niet zoveel hoor. Maar dan, als je in dialoog gegaan bent en alle kanten bekeken hebt... dan zijn de mensen niet kwaad, want je bent niet mee nee, begonnen. Nee. Je hebt, uiteindelijk kom je samen tot conclusie, het gaat niet. En zei: nee. je, zegt, joh, ik had het eigenlijk niet moeten vragen. Want uh, u bent buitengewoon hoogleraar humanisering van de zorg. Ja, klopt. Ja. Um, zijn deze woningen in essentie gebouwd voor zorgbehoevende ouderen? Het, het uitgangspunt was wel zo, hè, want vroeger was het zo... je ging van je gewone woning naar een servicelet, als je wat kreupeler werd... dan werd je nog meer kreupeler, ging je naar een bejaardoord, en dan werd je nog meer kreupeler, we gingen naar een verpleeghuis. Dat is natuurlijk heel slecht. Dus wij zeiden, je moet een woning bouwen... waar mensen met kwalen tot en met verpleeghuiszorg... de mensie is een beetje ingewikkelder, maar dat kan ook, uh, uh, kunnen wonen. Ja. En hoe moet ik me dat voorstellen? Hoe ziet dat eruit? Heel nou, gewoon realm? flatgebouw. Ja. He, waar uh, appartementen in zitten. Uh, de, de, uh, 40%, we proberen altijd 50% sociale woningbouw. He, dus dat iedereen kan uh, wonen he, met AOW. Plus huursubsidie. Gewone uh, huur hè, tot 1200 euro. En koop. Hè, uh, goedkoop en dure koop. Ja. En die mensen die, die betalen gewoon in huur. Uh, en die wonen daarin. En we hebben aan de onderkant een groot. Uh, wat we noemen. overdekt dorpsplein. Met de zorgdingen die nodig zijn. logopedie, uh, therapie, uh, fysiotherapie. Uh, Verpleegkundigen uitzet. Niet in een witte jas lopend, overigens. Hè. Ik, ik, en, absoluut expres niet in die witte jas. Uh, expres niet in de witte jas. En de leuke dingen die daar zijn. Een hartstikke. Leuk restaurant, prachtige bar, eh, eh, biljartcorners, internetcafé, eh, beauty salon, eh, kapsalon, eh, supermarkt en mijn vinding: eh, eh, de herinneringsmusea. Herinnerings, wat, wat is dat? Dat is dat je aan de hand van de voorwerpen uit het verleden... die thematisch opgesteld zijn. Een kamer van 1920, een kamer van 1930, mm -hmm. een kamer van 1960... keuken van 1950 in zo, ja. eh, Dat ze daar de voorwerpen zien waar ze zo vaak mee gewerkt hebben. En dan brengen de gesprekstof terug in het heden, aan de hand van die voorwerpen. Als ze de zinger en een machine weer zien... dan denken ze, oh ja, daar heb ik dit gedaan. Dan komt er een buur van de er ook heen... maar net even iets anders, en dan kom je in het gesprek. Want het grote probleem bij ouderen is niet zozeer... de fysieke kwalen, die zijn er, en die zijn verschrikkelijk... maar die zijn niet te cureren. Als ze hebben over cure en care... nou, er valt niks te cureren aan Alzheimer... aan Parkinson, aan, aan, aan multiple sclerose... aan huidziekjes... Kan je niks noemen? Nee, ja, daar kan je weinig aan doen. Dan hou je care over, nou... Uh, ja. De, ja, zorg. De, ja, dat de, de zaak schoonmaken en de mensen afsoppen. En, en voorzien van koolhydraten, vitaminen, mineralen. Ook niet genoeg voor menselijk geluk. Mm -hmm. En dan heb je die andere dingen daarbij nodig. Hè. Dat is welzijn en wonen. Dus mooie <laughs> wonentjes bouwen. Hè, waar je want vroeger waren die, senioren, die seniorenwoningen zijn niet genoeg, omdat natuurlijk de mensen veel ouder geworden zijn. He, dubbel vergrijzend. Ouderdom komt met gebreken, zoals je weet. Na de tachtigste, dat is dat dubbele. Dan krijgen we dat die ziektes als Alzheimer toeslaan. Mm -hmm. he, en dan, die woning is daar niet voor geschikt. De badkamers zijn te klein. De, voor die grote scootmobiels zijn die deuren te klein. En je kan niet uit je rolstoel bij de stoppenkast. Nou, dus die moet je een beetje goed maken. Maar als je een grote badkamer hebt, een mooie brede deuren. Er geen geen dorpels. En dat is voor iedereen geschikt. Dus eigenlijk kan iedereen erin wonen. En we hebben ook gezegd, een derde van die woningen... moet dus niet voor mensen zijn die geïndiceerd zijn. Dus een derde is gezonde mensen. Ja, dus even resumerend. Dorfka Je hebt gewoon een, een, een flatgebouw. Ja. En daar 200, 250, woningen, 250 ja. woningen. En die woningen die kunnen bewoond worden door... Mensen die zorg nodig hebben. En ja. die woningen zijn zo aangepast. met, uh, met de grootstenen en de ja. grote deuren, et cetera. Dat je daar zo lang kan blijven wonen. ook al heb je zorg nodig. Ja, maar, maar je kan daar komen wonen. als je nog geen zorg nodig hebt. Als je hebt. nog geen zorg nodig hebt. We willen mengen. We willen jong en oud mengen. ziek en niet ziek. Zeker niet en ziek niet ziek. Rijk en arm. He, we hebben ook wat duurdere koopwoningen. Uh, allochtoon en autochtoon. zijn we er ook hard mee bezig, natuurlijk. Ja. Uh, maar als je daar gaat wonen als student in Rotterdam. Ik noem maar wat. Maak ja. je daar kans? om daar te gaan wonen. Nou, dat is het, wel het punt. Hè. Er is zo'n nood voor ouderen... dat een student... die zou ik er graag in hebben overigens... maar dan moeten er eerst meer gebouwd zijn. Maar als jij gewoon een mevrouw van 50 bent... Hè, uh, uh, daar is wel plaats voor. We, houden, we proberen een derde voor de mensen te houden die niet helemaal jong zijn, maar toch wel 50, 60. He, zodat je wat vrolijks ook hebt. He. Maar nou is het zo, dat het klinkt trouwens als een soort uh, London Green Parks, waar je met z'n allen leuk in heen, in de centrale hal, allemaal leuke dingen kan ja? doen. Nou, kom is maar het, het dat? Sliptong, lambscotelet, de honing, in het restaurant. We hebben twintig uh, keuzes. Nee, het is uh, heerlijk. Ik ga de dikkels eten en ik uh, verkeer de dikkels. Maar nou is het zo dat er, bekend werd vandaag, dat gemeentes lang niet genoeg woningen bouwen voor, nee. uh, voor senioren. Nee. Um, met, die, die ook geschikt zijn voor senioren. Die ook geschikt ja. zijn voor senioren. Maar... Um, uw woningen, die moeten ook gebouwd worden. Ik bedoel, ja, bedoel, Het zijn dat is gewone een, woningen. Een manier... Het is niet zo heel speciaal. Nee, precies. Eh. Dus met, met, dit is niet de oplossing voor uh, het probleem. Ja, dat is wel een oh. oplossing. Ja, Hoe dan? Ja, want, <laughs> kijk, het, het, het, het is natuurlijk een heel moeilijk probleem. Er zijn te weinig woningen. Hè, en wat je bijbouwt is altijd maar he, moet je heel veel bouwen en dan doe je maar een paar procent in de zoveel jaar. Mm -hmm. Maar nu ligt alles helemaal stil. Dat is verschrikkelijk. De bouw, Door de crisis bedoel uh, je? Ja, door de crisis. Ja. Ja, en die crisis is een beetje overheidsgeïndiceerd. En met die 3%. Procent. He, dus, uh, dus, uh, ik ben zelf econoom. 25 jaar docent aan de Erasmus-Universiteit geweest. Economische faculteit. Ik geloof in Keynes. Je moet nou geld inspuiten. Nou, dit zou nou een prachtige oplossing zijn. Ook voor de bouw. Begin nou met die levensloopstendige complexen te bouwen. Dan krijg je. Uh, ruimte voor de ouderen. Maar dan heb je ook dat de bouw weer aantrekt. En dat die, uh, de, die mensen daar werken ook weer geld uit gaan geven enzovoort. En ik heb nog zitten denken, die pensioenfondsen. Ik zelf, want ik word zelf ook 71. Ik ben eigenlijk de doelgroep. straks. Nou, uh, uh, uh, uh, dat die pensioenfondsen, daar geld in kunnen steken. Prima belegging. De oudertjes die betalen keurig een huur. Ik heb zelfs zo'n woningbouwcorporatie voor ouderen gehad. Allemaal prima mensen. En dat zou een prachtige zet zijn. Maar die uh, kosten van de zorg, hè, want dat is natuurlijk nu ook uh, enorm op de politieke agenda. Is het zo, want u zegt, uh, mensen zijn daar minder eenzaam. Het is ja. daar leuker, gezelliger. Ja. Ja. Uh, heeft het ertoe geleid, wat is uw ervaring, dat ook daadwerkelijk mensen gezonder blijven? Ja, natuurlijk, want het is preventief. Hè? Uh, als jij in je eigen woning zit, dan blijf je thee zetten. En, en dan blijf je een beetje stof afnemen. Hè? In, in een instituut als een verpleeghuis, dan willen die mensen allemaal voor je zorgen. Maar je moet in principe niet voor mensen zorgen zorgen. Je moet zorgen dat ze voor zichzelf kunnen zorgen. En er zijn natuurlijk grenzen. Als jij verland bent, dan kan je niet je eigen voeten wassen. Dat begrijpt iedereen. Mm -hmm. Maar je moet niet te vlug gaan zorgen. En die, die eenzaamheid die komt omdat mensen veel ouder worden... Hè, en minder kinderen hebben, en die ook weer minder kinderen hebben... en die ook nog in, in het buitenland zitten. Hè, en de buurt is, is veranderd en multicultureel hartstikke leuk... maar voor oude mensen is het wat minder... want je, die, die, die Turken en Marokkanen hebben de hongerwinter niet meegemaakt. Hè, en als je dus dat preventief doet en mensen blijven fit... Ja, uh, dan, dan, dan wordt het veel goedkoper. Hè? Als ze niet over die zere knie gaan zeuren... die wel inderdaad zeer doet, maar niet, niet te repareren is. Als je daarover praat tegen een ziekenverzorgster... kost een half euro per minuut. Aan een fysiotherapeut drie kwart euro per minuut. En eh, tegen een verpleeghuisarts één euro per minuut. Maar als ze lekker dronken zitten te worden aan de bar... of een leuke poes op die knie hebben... of naar, met de hele familie naar het herinneringsmuseum... of met de achterkleinkinderen naar de dierenweide... met het hangbuikzwijntje... ja, dan worden die zorgkosten automatisch... Minder en is dat ook zo? Is het ook zo, want dat uit uh, he, hetgene wat u al doet daar... of in ieder geval wat er gemaakt is in Rotterdam... aan dit soort woningen... dat ook daadwerkelijk uit onderzoek blijkt dat dat inderdaad zo werkt? Of is het een gedachte? Ja, het is, het is niet... Uh, uh, ik heb uh, uh, uh, dus uh, met, met 20 jaar geleden met negatief kapitaal van een paar miljoen begonnen. En ja, we hebben tientallen miljoenen positief nu uh, uh, op de balans staan. Hè? Dus één uh, is het financieel goed... Uh, zie je allemaal uh, gelukkige mensen. Hè? Ja, als je binnenkomt, van buiten komt er ook. In de restaurants 40% van de senioren van buiten, die ook al minder eenzaam worden. Uh, want die, de, komen die de, haken er aan bij de dat De euthanasie is bij ons eigenlijk verdwenen, terwijl we dat actief en passief wel hebben, de protocollen. Maar als ze eenmaal binnen zijn, dan, dan willen ze niet dood. De, de familie komt veel meer, want het is natuurlijk zo dat die cliënten die ik heb, die willen niet zoveel. Die willen geen nieuwe schoenen, want ze lopen niet meer. Ze willen niet die lekkere grote flessen wijn die ik zelf wil. Uh, maar ze willen eigenlijk maar één ding. Dat zijn de kinderen, de kleinkinderen en de achterkleinkinderen. Als ik die schoon zo nou lok met die lekkere fles wijn... die ik zelf zo lekker vind en die lamskoteletten... en de kinderen met die grote appels, die internetcorners... in het overdekte Ja, doosflein. want dat zit er ook allemaal. En de achterkleinkinderen met die dierenweide... en de hele familie met, die, uh, met het herinneringsmuseum. Ja, dan ben ik een spekkoop... en dan heb ik gedaan voor mijn cliënt wat ik wat ik ja. kon doen. Maar is het en zo het dat ook de, de zorgkosten... Ook. Ook. Ja, mensen is minder gaan zijn minder achteruit. Ja. He, de, kijk, één derde dat is niet van... Uw maar dat is ook gewoon daadwerkelijk met ja. cijfers bewezen. Ja, je ziet het ook. een derde van de, de vraag naar zorg is niet een zorgvraag, maar het is een kreet om aandacht. Als mevrouw over die knie begint, hè, dat ken je heel goed in die verplegers. iedereen altijd maar over die kwalen zit te praten, tot, maar ze zijn niet te repareren. Het is een kreet om aandacht. En als je die aandacht tegen elkaar laat doen, of tegen de familie, of tegen de vrijwilligers, en als het leuk is krijg je ook nog veel vrijwilligers, we hebben 1500 vrijwilligers, dat is echt, dan, dan wordt het zo... Simpel en geweldig. Dus kortom, u zegt, mijn um, uh, loop, uh, nee, levensloopbestendige woningen, dat zijn eigenlijk het antwoord nu op de crisis en op het terugdringen van de zorgkosten. Ja, dat is al lang zo. En in het buitenland zien ze dat. Ik krijg allemaal delegaties uit Japan en China. Uh, ik word nu weer uitgenodigd in Nieuw-Zeeland om lezingen te geven. Dus uh, het is in het buitenland ontdekken ze het aardig. Nou, wie Alleen weet hebben ze geluisterd? Lijkt het lijkt een beetje minder. Wie weet ja. hebben ze geluisterd, ja, verantwoordelijke minister. Moet doen. Dank u wel voor uw komst. Tot Ik sprak met Hans Becker, buitengewoon hoogleraar, humanisering van de zorg. En trouwens ook onlangs verkozen tot Rotterdammer van het jaar. Dank u wel. Tot half negen, twee dingen. Van Omroep Max. Met Margriet Rijntjes. Herkent u hem? De Notre-Dame in Parijs die krijgt een nieuwe klok. Uit Nederland komt die klok. En ze, die klok, heet Marie en is gemaakt door het bedrijf van Joost Ijsbouts. Goedenavond, meneer Ijsbouts. Goedenavond. Hoe heet de klok die we net hoorden? Ik denk dat dat de Emmanuel was. Ja, klopt. Goed, ge goed, ge goed gehoord. Ja. <laughs> Want die hangt er nu, hè? Dat is de klok die nu hangt in de Notre-Dame. Ja, Emmanuel is een klok uit uh, 1680... Um, die hangt daar dus al een hele tijd nou. en is de zwaarste klok van de Notre-Dame. En die blijft daar ook hangen. Want hoe zou je het geluid karakteriseren van deze Emanuel? Ja, dat is best lastig. Want um, als je praat over luidklokken, dan heb je, een, dan heb je het over een gebied waar zo'n enorme verscheidenheid uh, zit. Maar ik zou deze klok toch wel willen karakteriseren als een hele warme, sonore ja. uh, klank. Ja, want deze Emmanuel wordt vervangen. Hè? En dat hoort, is onderdeel eigenlijk van de festiviteiten uh, in verband met 850 jaar Notre-Dame. Morgen gaat de aartsbisschop het feestjaar open, heb ik begrepen. En die installatie van de Marie, die U dus heeft gemaakt, uw bedrijf, wordt het hoogtepunt. Waarom moet die eigenlijk vervangen worden, die Emmanuel? Nou, Emmanuel blijft er, laten we dat voorop okay, stellen. Oké, die blijft er hangen. Maar er waren andere klokken in de Notre-Dame... die daar terecht gekomen zijn uh, na de Franse revolutie. In die Franse revolutie zijn de oorspronkelijke klokken verloren gegaan. En de klokken die daar toen uh, voor in de plaats zijn gekomen... die hebben om redenen die ik niet precies kan benoemen... nooit um, zeg maar de statuur gehad waarvan men no bij de Notre-Dame vond... dat die thee aan de belangrijkheid... En um, nu, bij gelegenheid van het 850-jarige jubileum van de kathedraal, vond men dat dat aanleiding moest zijn om die klokken te vervangen door een hele nieuwe set. Mm -hmm. En een van de belangrijkste elementen van die nieuwe set klokken is dat er weer een Marie zou komen. Want er is al eerder een Marie geweest. Er is al in 1350, als ik me niet vergis, rond die kontrijen een eerste Marie geweest. En er is een tweede Marie geweest. Ook verloren gegaan. En nu moeten Notre-Dame het al een hele tijd zonder Marie doen. En dat maakt dit moment wel extra bijzonder. En trouwens voor mij nieuw dat klokken ook uh, damesnamen hebben. Ja, klokken überhaupt... Um, ...tragen vaak een naam en de opschriften die je op klokken vindt... ...die zijn geformuleerd in de eerste persoon enkelvoud. Dus vaak zie je iets uh, zoals mijn naam is, in dit geval Marie. <laughs> ja, ja, dat, uh, ja. door de eeuwen heen vind je klokken die dan in hun tekst zeggen... Uh, ...mijn naam is en ik beween de doden... ...of ik waarschuw de mensen voor vijandelijke legers... Vaak zijn het Latijnse teksten, waarin ja, een heleboel symboliek uh, tot uiting komt. Wat staat er op uw Marie? Nou, op Marie wordt een stukje uh, van de historie en de aanleiding uh, vastgelegd... waarom deze Marie er is gekomen. Uh, dan wordt er gesproken over wie de initiatoren zijn, wie onder wiens... Uh, de, de huidige bischop wordt daarin geëerd... Um, er wordt in, uh, in de tekst genoemd wanneer de laatste Marie uh, het leven heeft gelaten. Ja. Um, een maar heel ook, hele tekst zo te horen. Een hele tekst, uh, maar, maar een van de belangrijkste uh, uh, elementen op de klok is dat er een, in relief een beeldenis van Marie, uh, van Maria is. En daaronder in het Frans uiteraard, uh, de Franse versie van het Wees gegroet. Oké, okay. Wordt u ook nog ergens genoemd, uw bedrijf? Jazeker. Ah, gelukkig. Um, het, <laughs> is traditie, het is traditie dat de gieter van een klok... ergens ook zijn naam vermeldt. En meestal gaat dat niet alleen over de naam... maar ook het jaartal waarin de klok gegoten is. En um, die traditie die is ook uh, in deze klok uh, vereeuwigd. En u staat daar met uw naam en toenaam? Er staat op die klok... IJs astensis me anno 2012, in Latijnse uh, letters. En, um, dat betekent? Dat betekent, uit Asten maakte mij in het jaar 2012. Jaja. Zeg, wat doet u beter dan Franse klokken, klokkenmakers? Waarom moesten ze u uitgerekend uh, hebben hiervoor? Nou, weet u, het klokkengietersvak is een vak wat van oudsher altijd heeft gedreven op kennis die langs empirische weg was verworven. En dat maakte ook dat uh, een klokkengieter moest het hebben van zijn ervaring. En als je dan een vraag kreeg die heel erg afweek van je reguliere praktijk... dan kwam je heel snel in een gebied terecht waar je niet meer zo goed wist hoe het allemaal zou gaan lopen. Wat wij gedaan hebben... Is al uh, heel veel jaren geprobeerd om die empirische kennis te vertalen naar uh, mathematische modellen, naar rekenmodellen. Daar hebben we ook uh, al heel lang intensieve contacten over met de Technische Universiteit van Eindhoven. En dat heeft geresulteerd in computerapplicaties waarmee wij precies de relatie tussen de vorm en de afmetingen van een klok mm -hmm. en zijn klinkende eigenschappen kunnen berekenen en voorspellen. Oh. En deze klok, die moest niet zomaar een klank hebben... maar die klank, daar was heel goed over nagedacht... die zou een muzikale brug moeten slaan... tussen de klank van de Emmanuel, die we straks hoorden... Mm -hmm. en die alleen nog maar bij hele bijzondere gelegenheden uh, geluid zal worden... Um, maar tussen dus die Emmanuel en acht nieuwe klokken... die in de andere toren uh, van de Notre-Dame zullen worden opgehangen. En... Deze Marie, behalve dat ze natuurlijk de klok is die genoemd is... naar de patroness van de Notre-Dame en daarin een geweldige symbolische betekenis heeft... Uh, zal verder ervoor moeten zorgen dat in de klank een brug geslagen wordt tussen ja. die klokken... zodanig dat het een mooi homogeen geheel is. Maar goed, daar moeten dus mensen naar luisteren, want ik begrijp dat het allemaal op de computer gebeurt. Je kunt het als het ware berekenen, maar dan komt er uiteindelijk een, een klank. En wie bepaalt dan, dit is de brug die we moeten hebben? Nou, dat is van tevoren heel nauwkeurig ontworpen. En dat ontwerp moet je zich voorstellen dat je, als je een klok aanslaat... dan is het niet alleen maar die ene klank die wij met onze oren waarnemen... maar feitelijk brengt die klok een heleboel frequenties voort. En die frequenties, die kun je benoemen, daar kun je een waarde aan geven. En in feite was bij deze klok was een, heel, uh, een hele beschrijving gemaakt van de waarde... waaraan een aantal frequenties, boventonen noemen wij dat, uh, waaraan die moesten voldoen. En zo hebben wij die klok uiteindelijk ook precies ontworpen. En zo is die gemaakt. Nu is het zo dat in dat maakproces wij met het ambachtelijke handwerk... nooit precies die nauwkeurigheid kunnen halen waarmee de computer rekent. Nee. En om die reden gieten wij een klok een tikkeltje dikker dan dat die is ontworpen. En op het eind van het proces, als de klok gegoten is... dan wordt op een draaibank aan de binnenzijde van de klok... In dit geval net zoveel materiaal en net op die plaatsen weggenomen als nodig is... om precies bij die doelwaarden te komen zoals die zijn geformuleerd. Ja, ja. Jeetje, in september was hij klaar, hè? Toen was hij gegoten. Ik geloof dat nou, het, 14 september hebben we hem gegoten. Okay, hij, is pas, eh, hij is pas net helemaal klaar. Oké, okay, want de, de, hoe lang duurt dat dan? Dan wordt hij gegoten en hoe lang duurt dat dan voordat hij daadwerkelijk klaar is? Nou... Maanden dus. Voorafgaand aan de gieting heb je het maakproces van de gietvorm. Dat is een wekenlang proces. En na de gieting dan heb je die holle ruimte van die gietvorm gevuld met dat gloeiende brons. En dat moet in alle rust afkoelen om een mooi gietstuk te doen ontstaan... waarin die klank helemaal op orde komt. En dat in dit geval heeft die klok wel bijna 14 dagen afgekoeld... Ja. En pas toen hebben we hem uit de gietvorm gehaald... en zijn we verder gegaan met de volgende bewerkingen... Uh, en uiteindelijk het stemmen van de klok. klinkt die mooi? Ja, hij klinkt buitengewoon <laughs> indrukwekkend. Um, ja, dat is dus die nieuwe klok. Maar um, u heeft nog veel meer beroemde klokken gemaakt met uw bedrijf. We gaan even uw kennis uh, <laughs> toetsen. Welke Hoi. klok is dit? Ja. Nou, ja, ik, zou, ik zou hier zomaar helemaal van mijn voetstuk af kunnen kieperen. Maar een van de mogelijkheden die bij me opkomt... is dat dit dom in Utrecht zou ja, kunnen zijn. Ja, het is zijn. goed hoor. U bent geslaagd, meneer Ijsbouw. Nou, zeg. <laughs> ja. uh, wat een opluchting. Ja, want het is de domtoren. Er <laughs> hangen er ook een paar van u. Ja, daar hangen er een paar van ons, maar daar hangen uh, vooral uh, klokken ook van Geert van Wouw. En Geert van Wouw, zou je van kunnen zeggen dat dat zo'n beetje de Stradivarius van de luidklokkengieters was uh, in de loop der eeuwen. En de klokken in de domtoren, als ik me niet vergis zijn van 1505, dus vroeg 16e eeuwse klokken. Nou, als je nagaat. Uh, wat een geweldige schoonheid die klokken hebben. En ziet uh, met welke beperkte uh, middelen en technologie die tot stand zijn gekomen. Dat dwingt enorm respect ja, ja. voor de makers. Ja. Um, die prachtige Marie, hè? Die, uh, die, wanneer gaan we die voor het eerst horen in, in Parijs? Nou, Marie gaat volgende week richting Frankrijk, gaat ze nog niet direct naar de Notre Dame. Um, dat zal zijn begin februari op 2 februari namelijk dan vindt de wijding plaats van de nieuwe klokken dat zal zeker gepaard gaan met een, een heleboel uh, rites En dat, dat zal een geweldige drukte zijn. Mm -hmm. En na die weiding krijg je de fase dat de klokken worden opgehangen in de toren. Ja. En de bedoeling is dat ze op 23 maart, dus een week voor Pasen... voor het eerst zullen gaan luiden. Dus en wat dan... hoopt u dat het voor gevoel zal oproepen uh, bij mensen? Nou... Ik, ik weet zeker dat daar een heleboel mensen met grote nieuwsgierigheid zullen luisteren naar wat voor klank die nieuwe klokken teweeg brengen. En één ding staat vast, dus je kunt natuurlijk die klank van die klok, uh, die, die, daar, daar kun je daar kun je oordeel over vellen. Maar één van de uh, belangrijkste dingen, behalve dat een klok mooi kan zijn is dat die klok uiteindelijk een functie heeft... in de vertolking van gevoelens van mensen. Want het is uiteindelijk die een en diezelfde klok... die op het ene moment luidt bij een uitvaartplechtigheid... en symbool staat voor alle droefenis van de daaraanwezigen en een paar uur later zomaar een bruiloft opluistert ja. en alle blijheid. Ja, dus eigenlijk moeten klokken in staat zijn om zich aan te passen, als het ware, de kleur. Ja, het is de mens die zich aanpast... en het is de klok die kennelijk zo tot de verbeelding spreekt van de mens... dat hij die, die bijzondere taak kan vervullen. Nou, dat zegt u heel mooi. Dank u wel. Heel Ik sprak met Joost IJsboud van uh, klokkengieterij -gieter IJsboud. En uh, nou hopelijk gaat Marie een, uh, een lang mooi leven tegemoet daar in de Notre-Dame in Parijs. Dit was hem, de uitzending van Tweedingen voor deze dinsdag. Op onze site dingen.nl kunt u gesprekken terugluisteren... en ook informatie vinden over onze gasten. En daar is trouwens ook een gastenboek. Straks neemt de BNN Today het van ons over. Willemijn Veenhoven, wat uh, heb jij bij elkaar? Gesprokkeld. Ja, gesprokkeld. Nou, ja, heel wat moois. Er is een 18-jarige jongen, Jeffrey Arends, die werd enorm gepest vroeger op school, uh, nog steeds. Die heeft een brandbrief geschreven aan Rutte. En Rutte heeft hem vandaag geantwoord. En dat is vrij bijzonder. En Dat komt hij hier vertellen en hij komt uiteraard uh, die brief voorlezen. En, um, je kijkt het programma uh, De Tiende van Tijl? Ja, vanavond ja. Uh, hoorde ik net. Morgen begint oh, morgen. het weer. Op. Ja, en dan is Iris, de hond, daar ook weer Iris hond moet ik zeggen, is daar ook weer een beetje, een beetje de Jolante-combo van Kasbergen van de piano, vind ik altijd <laughs> ook Her zo knap. <laughs> Precies, eigenlijk alleen maar zo knap en voor de rest kan ze prachtig piano spelen. Ik weet niet of, uh, of Jolante dat ook kan, maar dat doet ze me een beetje aan denken. Maar die kan fantastisch spelen en die gaat ons uh, inleiden in uh, de geneugten van de klassieke muziek. En uh, Jeroen Stompars die uh, kijkt het voor zich uit. Je wacht af. Die is er ook, dat allemaal. Maar eerst het nieuws van half negen. Hier is Renate Evers. Radio 1. Het NOS-journaal. Automobilisten moeten in de toekomst toch tol gaan betalen. om door de Blankenberg-tunnel te rijden. Volgens minister Schultz van Hagen is dat nodig. in verband met de bezuinigingen. Vorig jaar zegten ze nog toe dat alleen vrachtwagens tol moeten betalen. voor de tunnel ten westen van Rotterdam. Drie basisscholen in Hulst in Zeeland zijn per direct gesloten naar de vondst van asbest. Er zitten asbestvezels in de confectorputten van de cv-installatie. Luchtmetingen moeten uitwijzen of de vezels binnen de scholen zijn verspreid. Scholierenorganisatie LAX is blij dat de Tweede Kamer de 1040-urennorm wil afschaffen. Staatssecretaris Dekker moet van de Kamer begin volgend jaar met nieuwe plannen komen. Volgens het LAX leidt de urennorm alleen maar tot ophokuren voor scholieren. Twee Nederlandse F-16's zijn gisteravond tijdens een oefening boven Duitsland... onbedoeld te dicht bij elkaar gekomen. De luchtmacht heeft een bericht hierover van spotters bevestigd. De twee gevechtsvliegtuigen moesten in formatie vliegen... en kwamen daarbij dichter bij elkaar in de buurt dan normaal. Volgens Defensie komt dit soort incidenten zelden voor. En tot zover het nieuws van dit moment. Dit is Radio 1. BNN Today, Willemijn Veenhoven. Het is dinsdag 11 december, 2 over half 9. Goedenavond. Gisteren belde ik al even kort met Jeffrey Arends. Hij heeft een brief geschreven aan Mark Rutte... omdat hij aandacht wil verpesten. Jeffrey is zelf gepest. Ik vertelde het net al. En na negen vertelt hij zijn verhaal. En hij heeft dus net antwoord gekregen van Mark Rutte, persoonlijk. En uiteraard vertelt hij daar ook over. En Luc, die zit uh, juichend hier in de studio naast mij. Yes! Ja, want het downloadverbod is definitief oh, ja. van de baan. <laughs> <laughs> ook vanwege Jeffrey en ook vanwege Jeroen. Ja. Uh, maar vooral vanwege dat downloadverbod. Luc, die is weer veilig uh, thuis. Ja, nou, gelukkig wel, ja. Oh, en hoe dat precies zit en uh, waar je allemaal niet meer bang voor hoeft te zijn... dat hoor je zo meteen van tech-redacteur Elger van der Wel. Meekijken kan uiteraard elke dag via radio1.nl. En dan klik je op de webcam. En dan zei je, dat zei je net al, Iris Hond. En toen noemde ik je de Jolante Cabau van, van Kasbergen, snijder van de klassieke muziek. Toen keek je niet heel blij... Nee, toen je zei. Nou hoop ik dat ze niet piano kon spelen. Dat hoop ik dan ook natuurlijk. <laughs> dat ze in één keer blijkt dat ze schitterend piano ja. kon spelen. Ja, dat zou wat zijn. Hoor je dat vaker dat je daar blijkt? Nee, nooit. Ah, nooit okay. gewoon. Nou, dan ligt het. Ik mee. vind het ook niet zo nee? heel erg. Nee? Oh. nee. Ja, ja op, de, op tv vond ik dat. Ja. Goed. Um, dat. Dat doet er verder helemaal niet toe. Jij zit in de tiende van Tijl onder andere. En daar speel je een waanzinnig mooi piano. En zometeen uh, ga je ons even een, een mini-cursus. Hoe luister ik naar klassiek geven. <laughs> um, morgen weer de nieuwe aflevering. Dus ja. Is er veel veranderd in de tiende van Tijl? Niet veel, nee. Nee, de wedstrijd is eruit. Wat veel mensen jammer vinden. Is dat een dat was met Gordon tegen... Nou ja. Nee, nee, het nee, was Mozart toen, Aria. Ah, de moeilijkste de Aria's. Er is niet veel veranderd. Nee, dus het is heel goed. Wel wel was, het was een van mijn favoriete programma's. Nou kijk ik bijna geen tv, maar deze stond eenzaam bovenaan, kan ik zeggen. Meer dus zometeen van Iris Hond. En wil je meepraten via Twitter? Dat kan natuurlijk hashtag Luuk, met de topics. Straks voor deze topics na een 9 uur met een mooie prijs in Groningen. En ook de naderende kerst met alle kerstbomen stress. Daar ligt hij in de doos. De kunstkerstboom. En ik ga hem nu voor de zeventiende keer opzetten dit jaar. Ja, de verslaggever houdt ontzettend veel van kerst voor de zeventiende keer dit jaar. <lacht> Verder nog nieuws over basisscholen. Misschien een klein knipje, maar goed. Eh, nieuws over basisscholen en de tweede dag van het busvervoer door Arriva. Straks meer erover. En daar is mij geel in het roze vandaag. Ja, stomp, je moet hem niet avond. geloven, die goed, um... <laughs> Nooit, nooit. Rui van Gaal moet je altijd geloven. Hij vindt dat de KVW goed heeft gehandeld door afgelopen weekend het amateurvoetbal wel te schrappen en het betaalde voetbal niet. De bondscoach hoopt dat het weekend van bezinning door de politiek nu wordt voortgezet. We leven in een permissive society. Dat hebben we al gecreëerd in de jaren 70. En daar gaf de politiek ook richting aan. Op dat moment.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 Ja, duidelijke regels, waarbij duidelijke ook duidelijk is wat respect is. Precies. En, en, en. en er zullen altijd mensen zijn die daar buiten gaan. Maar dan moet je ook een politieapparaat hebben. En die moet je ook steunen. Dat is op dit moment ook niet het geval. ja, ja. ja. Dit is, is dit live? Live? Wat ja. wij nu horen? Nee, toch? Ik begrijp je niet. Ja, ja, je, we hebben je, een gesprek ik, opgenomen. Ik, ik, zal het, ik zal het wel ik vertellen. Ik wou zeggen, je kan ja. er in knippen als het niet live is. Zeg maar. Goed, uh, tot dus. zover de kwaliteitskeurmerken uh, van uh, Willemijn. Nee, uh, het, is een, het is een. Daarom. Het is, uh, oh. Dat kan ik uitleggen, want het is ja. een heel gesprek. Het is een gesprek ja. van een uur. Ja. Uh, en daarmee hebben we een fragment uitgepakt. Uh, maar het, het is een... fragment. <laughs> het is zo, fragment. Wellicht van. het allertraagste fragment. Dat moet je zo meteen maar gaan luisteren als je in de auto zit, Willemijn. Uh, tussen 10 en 11, een uur lang. Louis Vergaal. Niet teengeknipt, een uur lang, met Bas Tichelen. Ik denk dat het dit tien minuten komen, maar nee, nou ja. Ja, ja. goed. En wat zei hij nou even nog? Wat zei hij nou? We leven in een permissive society. Permissive society. Wat is dat? Ik heb geen idee. Iris? Weet iemand het? Nee? Anybody. Een permissive society. Ja. Ik, ik, hoop dat, ik denk dat dat ja. wel duidelijk wordt in langs de lijn straks. Dat dus denk ik, ik ook ik wel. Ik hoor nu al één reden om te luisteren. Goed. Dus. Nee, het, je moet het gewoon luisteren helemaal. En dat is... Uh, Louis Vergaal is altijd interessant. Ja. Uh, AGOVV dan. Dat heeft van de rechter vier weken uitstel gekregen om een reddingsplan te bedenken. Een club uit de eerste divisie divisiekamp met een belastingsschuld van ongeveer vier ton. De belastingdienst heeft daarom het faillissement van de Apeldoornse club aangevraagd. De directeur Henk Timmer is blij met de extra tijd. Nou ja, we hebben het nu in ieder geval zelf weer in de hand. Kijk, uh, mocht, mocht het helemaal weer niet lukken... dan kun je in ieder geval op een chique manier het zelf uh, aankondigen. Zeg maar. En niet uh, zo voor de leeuwen gegooid worden als vanochtend. En we hebben, we hebben in ieder geval een klein overwinnetje behaald nu. In de laatste minuut een bal binnengekopt, denk ik. En uh, nu, moet, nu is het aan ons om te kijken of onze plannen daadwerkelijk haalbaar zijn. Nou, wat ik vorige keer ook al zei... Daar hebben we echt iedereen keihard voor nodig: uh, supporters, spelers, gemeenten, uh, sponsoren, investeerders. Maar we hebben beloofd dat we tot het einde zouden knokken en dat, uh, dat blijven we doen. Henk Timmer, uh, volgens hem uh, is er 1 miljoen euro nodig om het seizoen af te maken met AGOVV uit Apeldoorn. Ik heb het even opgezocht. Het betekent de tolerante maatschappij: Permissive Society. Nou ja. ja, zo tolerant zijn we dus niet. Dat is wel duidelijk geworden de afgelopen weken. Goed, zometeen langs de lijn een uur lang Louis van Gaal. Gaat dat luisteren. Ik kan niet wachten, Passtig. je roestampas. Dank je wel. En zometeen een uur lang... Nee, was het maar waar, Iris. Maar wel zes minuten Iris Hond. Zometeen, eerst Ben Howard. Oh, mama, cold-hearted child, tell me where it's all gone. Afgelopen weekend stond je twee avonden in de Paradiso strak uitverkocht, uiteraard. Ben Howard met de veer. Radio 1, BNN Today. Er komt definitief geen downloadverbod. De PvdA die leek even oren te hebben naar een verbod. Maar die trekt deze steun toch in. En dus blijft de thuiskopieheffing op, op smartphones, op mp3's en op uh, nou ja, van alles en nog wat. Allerlei geluidsdragers, die blijft gewoon bestaan. Dat werd allemaal vandaag bekend. Tech-redacteur van NOS op 3, Elger van der Wel. Goedenavond. Goedenavond. Ja, vertel eens hoe zit het? Nou ja, uh, het is eigenlijk heel simpel. Uh, um, er waren partijen die een downloadverbond uh, wilden. Een van die partijen was de VVD. Ja. Met uh, Fred Teven, de staatssecretaris, een beetje ook als, als, uh, als leider van het, van het plan. Um, en uh, er was geen cameremeerderheid voor dat een paar weken geleden. Eigenlijk met het nieuwe kabinet leek het opeens dat de PvdA onder bepaalde voorwaarden wel voor een downloadverbod was als dan werd uitgeschoten dat zeg maar, mensen die thuis een paar filmpjes downloaden... niet gepakt konden worden, zouden ze erover willen praten. Toen leek het even dat er dan een meerderheid zou ontstaan. Ja, dus dat, dat de PvdA -VD -VD wilde wel dat uh, niet, niet, niet, niet personen zoals jij en ik... maar echt mensen die op grote schaal downloaden, die ja, zouden die dan, dan worden aangepakt. Uitdienen. Ja, precies. Echt, echt... Ze noemen dat bedrijfsmatig. Daar kunnen natuurlijk over discussiëren wat het precies is. Mm. Um, maar dat wilden ze aanpakken. En uh, daar kwam natuurlijk best wel veel kritiek meteen op. Je weet hoe dat Anna het west 12 gaat, heel zit op uh, als ja. een partij zoiets zegt. Juist over het onderwerp als downloaden. Um, en ik denk ook dat ze vanuit een achterban, weet ik niet natuurlijk precies, maar ik verwacht dat ze ook wel reactie hebben gekregen. En ze dus daarom uh, ook dat we hebben teruggetrokken en zeggen nu: uh, we zijn echt tegen downloadverbod. Ze steunen motie tegen downloadverbod van D66. Er moet volgende week officieel gestemd worden. Maar ze, ze stellen die en daarmee is er een kamermeerderheid tegen ja. dat verbod. En dan gaat het dus niet komen. Nou, dat betekent dus dat jij en ik en Iris Hond en iedereen en Luc vooral gewoon lekker kunnen blijven downloaden. Um, ja. En dat betekent dat die thuiskopieheffing. Want er moet dan wel iets tegenover staan dat je downloadt. Uh, die, wat is het, vijf euro op een mp3-speler, geloof ik. Die blijft gewoon bestaan. Ja, die blijven staan, want dat is ook een beetje vanuit Europese regels, geloof ik, zo, dat je eigenlijk uh, als land in Europa verplicht bent of een downloadverbod te hebben of een thuiskopieheffing. En de politiek ziet het ook, het is een van die twee, doen we geen downloadverbod, dan ja. is het een thuiskopieheffing. Dus dat de bedrijven die het uh, entertainmentproducten maken, films, muziek, dat soort dingen, dat die hun gemiste inkomsten, zoals Op die dat zo noemen... Ja. op die manier gecompenseerd krijgen. En dan nog even, hoe zit het dan bijvoorbeeld met de downloadsite, waar je films en muziek en van alle series kan downloaden, de Pirate Bay, die, die, die site is verboden, of die is geblokkeerd ja. in Nederland, um, dan zou je denken, dan wordt die blokkade dus opgeheven, en mag je daar weer gewoon downloaden? Nee, als eerste is het gewoon een uitspraak van de rechter geweest. Uh, en daar kan de politiek op zich ook niet aan door. En dat is ook ons systeem werkt: dus dat rechters uitspraken doen. Dat de politiek zich daar verder niet mee bemoeit. Um, dus daar kan sowieso niet zo iets aan veranderen. Al wil D60 wel dat het in de toekomst niet meer kan. Dus die wil de wet erin wijzigen voor de toekomst. Um, aan de andere kant: het verbod op de B komt ervoor uit het uh, uh, fenomeen dat in Nederland uploaden illegaal is. Het is als een soort koffieshop. Uh, het mag er niet in. Je mag het niet uploaden. Maar uh, als het er is, zoals bij een koffieshop, je mag het wel kopen in een koffieshop. Ja shop, uh, mogen wij het ook wel downloaden. Maar je mag het niet uploaden. En de Pirate Bay indexeert natuurlijk eigenlijk alle uploads die er op de wereld zijn. Alles wat je kan downloaden, wat mensen uploaden. Um, ja. En daarom is het verboden. Ik, ik denk dat heel veel mensen nu vooral heel veel het woord downloaden en uploaden horen. Maar ja, ja. <laughs> het komt erop neer, Pirate Bay blijft gewoon verboden, want dat gaat erover ja. dat je niet mag uploaden en op grond daarvan is de site verboden. Maar hoe zit het dan met al die, die honderden andere Pirate Bay-achtige websites waar je kan downloaden? Blijven die dan wel toegankelijker worden die straks ook verboden omdat ja, omdat nou eenmaal iemand daar zit te uploaden en dat is verboden. Ja, het probleem is dat uh, met dat soort dingen moeten de rechtszaken worden aangespannen door mensen die uh, de recht hebben vertegenwoordigen. Um, dus uh, zeg maar, de patemaatschappij samen, over dit geval van de puikbe heeft brein dat zich gedaan. Uh, die moeten samen naar de rechter stappen en zo'n site op die manier blokkeren. Dus daar zit heel veel werk in. Met advocaatkosten, de advocaat, kosten, hele zaak moeten mm. worden voorbereid. Dus niet zo dat op de een of andere dag al die sites offline kunnen worden gehaald. Dat is echt een gigantisch proces. En mm. de Party B is natuurlijk heel groot. Ja. Dus daarom heeft hij ja, uh, daarvoor gekozen. Ja, maar dat zou dus nog kunnen, ook bij andere sites. Maar dat, uh, dat is een DG, proces. Deze wel. Alleen uh, d 60 heeft dus een motie ingediend. Maar de vraag is of daar een meerderheid voor is in de Tweede Kamer dat is afwachten tot de volgende week duidelijk... om dat ook zeg maar, niet meer toe te staan. Dus de wetten aan te passen, zodat uh, rechters die uitspraak niet meer kunnen doen. Oké, okay, nou ja, voorlopig in ieder geval kan je gewoon vrolijk downloaden. Daar komt het op ja. neer. De volgende week wordt er over gestemd, maar zoals je net hebt uitgelegd... er is gewoon een meerderheid voor. Dus ja. het, dat komt goed voor alle downloaders onder ons. Dankjewel, Elger. Graag gedaan. Oorlogsfotograaf Tom Daams is op weg naar Syrië. Gisteren hoorde je in zijn dagboek dat hij probeerde de grenzen over te komen. En zometeen hoor je of dat gelukt is. En ik wou erbij nog zeggen, vind je ons leuk? Dan kan je ons even liken. En vind je Tom Daams leuk? Dan kan je dat ook even achterlaten. En wel op onze Facebook-site. Facebook.com slash BNN Today. Iris die zit maar te wachten. Die denkt, wanneer kom ik? Nou, nu dus. Het gaat niet heel vaak, moet ik eerlijk zeggen, Iris, hier in BNN Today uh, over klassieke muziek. Uh, soms, heel soms wel. Uh, bijvoorbeeld nu, morgen, dan gaat namelijk het televisieprogramma... de tiende van Tijl weer beginnen. En uh, in dat programma laat Tijl backhand, ja iedereen eigenlijk nou, het grote publiek kennismaken met klassieken. Dat, ja. uh, dat is het idee erachter. En dat doet hij samen met jou, de huispianiste Iris Hond. Um, en ik vroeg me even af, voordat we over het programma praten... Jij hebt, ik zag jij een van haar filmpje waarin jij zei um, geef geld voor mijn vleugel, <laughs> want ik ben mijn vleugel kwijt. Hoe zit dat? Is die ja, terug? ik had een Steinway en die moest verkocht worden omdat mijn vader failliet ging. En dat natuurlijk oh. was heel erg. Nee, ik, heb, ik hoorde helaas een maand geleden dat die uh, verkocht is aan iemand anders. Dus, het uh, is een beetje zoals met, met van, die, van, die, van die renpaarden, dan ben je eigenlijk paard kwijt. Maar dan is... Ja, gewoon mijn vriendjes weg. Ja, voel je het zo? Nou ja, wel dat je, je bouwt daar. Weet je, ik kreeg hem helemaal nieuw. Ik heb hem zelf helemaal ingespeeld. Dus het is wel, je bouwt daar wel een emotionele band mee op. Wat dus grappig, ja. het, het klinkt echt serieus als, als, als een soort dier of zo. Of een, nou ja, iets waar je, ik, ja. ik vind het moeilijk te beseffen dat je met een, een ding, een vleugel, ja. een emotionele band kan opbouwen. Maar dat is zo. Ja, maar je kent elke toon. Weet je, je weet precies hoe, waarop die reageert. Het is natuurlijk allemaal, die instrumenten klinken ja. allemaal anders. Ja ja ik had er wel een nee ik vond het heel erg maar maar hij moest komt verkocht worden want ja je vader ging failliet. M ja. je weet je aan wie nee als... wil ik ook niet weten want dan ga ik nee? hem terughalen. <laughs> sta je vanavond nog op de ja. stoep <laughs> maar kan je niet een soort dealtje dat je daar een keer in de ja, week op zaterdagmiddag maar ik dacht ook ik dacht weet je dat is ook in de liefde zo dan denk je dit is de ware en dan komt altijd weer een nieuwe ware dus uh, ja zal met een vleugel maar als ik die, die vleugel had gekocht zou ik het best wel leuk vinden als jij een keer in de week kwam spelen eigenlijk ja nou, nou misschien als je dit luistert, diegene ja. van die Steinway, uh, meld je even op onze Facebook.com/slash bn Today. Als je wil dat hier eens <laughs> bij komt spelen. Uh, morgen, dus de, de nieuwe Serie 10 van Tijl. Je zei net, hij wordt weer prachtig, maar wordt niet heel anders. Nee, niet veel anders. Er nee. zijn een paar dingen, er is dus iets uit en. Uh, er is een nieuwe. Uh, uh, we gaan het heel erg hebben over vrouwelijke componisten. Oh ja. Daar vertelt heel veel over. Hebben. Daar heb, dat heb jij erin gefietst? Nee, nee, nee. Dat oh. is helemaal zijn eigen. Maar dat vind ik hartstikke leuk. Want ik wist daar zelf ook helemaal niet heel veel van. Ik dus zou leer mij geen wel. één kunnen noemen. Nee. Nee, dan moet je kijken. <laughs> Noem eens een. Ik heb geen idee. Ik heb niet geluisterd. <laughs> nee. Ik, uh... Het is voor jou nog een beetje een verrassing. Ja. Wat er allemaal gaat gebeuren. Um, even over. Want jij doet heel veel dingen. Je bent onlangs uitgeroepen tot. Uh, ambassadrice van Aangenaam Klassiek. Ja. En dan stel ik me zo'n beetje voor dat jij ja, de scholen langs moet om kinderen met hun neus in die klassieke boeken te duwen. <laughs> nee, was het maar zo. Nee, nee ik, ik doe een tournee. Uh, dus ik speel in... Uh, we, hebben, we doen er negen. In uh, kleine zalen met Chopin pianoconcert. Mm -hmm. Daarbij zie je ook dat er heel veel mensen naartoe komen die echt nooit naar klassieke muziek luisteren. En ik probeer gewoon heel erg die, uh, ja, die klassieke muziek gewoon naar een breder publiek te brengen. Naar een jonger publiek te brengen. Maar Bijna. dat doe je door ergens concerten te geven? Ja, maar... onder andere. Maar ook met mijn vleugel. Ik heb een vliegende vleugel, een vleugel op wielen. En daarmee rijd ik de straat op. Uh, ja, op gewoon hele gewoon mensen beetje te confronteren. als een soort echt. straatartiest, maar dan met je vleugel. Ja. Je en dan wel. met de pet rond. Dat niet. En dan krijg je de mensen natuurlijk allemaal honderdjes erin stoppen. Want nee. <laughs> dat doe je bij klassiek. <laughs> maar maar, nee, maar dan, mensen... dan ga je gewoon ergens op, op een, op een, op een trots muziekplein, maar dan Iris rond. Eh, gewoon mensen confronteren met klassieke ja. muziek. Ja, maar dat doe je dus op straat, begrijp je? Ja, ik, of op zomaar. straat. Ja, en op we gaan uh, we gaan in januari uh, de gevangenis in. Weet je, dan breng ik die klassieke wow. muziek de gevangenis in. Dus dat soort uh, ja, gewoon bijzondere plekken. Dat lijkt me. En dan sta je daar in midden in de koepel, een koepel gevangenis, in het midden. Ja. Te spelen. En die gevangenen zitten om jou heen of die zitten? Nou, wel? dat weet je, dat is allemaal nog niet duidelijk. Maar wat voor mij heel erg is, is dat die muziek. Um, is zo puur en zo zuiver en ik merk gewoon uh, door te spelen voor heel veel verschillende mensen dat iedereen dat het iedereen kan raken als je je ervoor openstelt en als je mensen direct ermee confronteert dan kunnen ze niet anders dan weet je dat ja. komt gewoon meteen op hun af maar hoe stel je dat voor met gevangenen want het is natuurlijk ja, het dat weet ik niet, misschien had ik het niet moeten zeggen. Want dan... Nee, ja, gewoon, uh, ik weet niet uh, hoe nee, de ja, opstelling is. Misschien zijn. het is een enorme, uh, waarschijnlijk uh, cliché, maar ik denk dan, ja, die gevangenen die, die luisteren meer naar ander soort muziek en die denken, ja, lekker wij voor. Uh, wat moet ik er verder mee? Nee, maar ik heb dat vroeger, um, ik woonde naast een café waar uh, gedetineerden werkten. En die kwamen dan heel vaak bij mij thuis in de pauze. Uh, gaf, ik ze, gaf ik een concertje en dat deed dat gewoon sowieso om iets positiefs naar hun te doen. Ja. Um, en zij hebben zich toen heel erg vastgehouden aan die, aan die muziek. Dus ik merkte gewoon dat het heel veel positieve invloed had. En je hebt ook later gehoord dat sommigen daar wat aan gehad hebben? Jazeker, ja, zeker. Ja, namelijk? Nou, gewoon sowieso de positieve energie die je ze geeft. En uh, uh, nou, de eentje is gitaar gegeven, de ander ontdekte dat gewoon hij heel, gewoon heel goed kon tekenen. En uh, die heeft daar wel een uitlaatklep in gevonden. Nou, dit gevoel, die positieve energie, dat mooie, dat ga je ons... in echt maar twee mooie stukken laten horen. Even kort van jouw debut-CD. Ja. Het eerste is iets van Chopin. Waar luisteren we naar? Uh, Chopin Nocturne. En Nocturne is een nachtstuk. En dit is echt de beschrijving van een liefdesnacht. Dus als je je voorstelt dat het helemaal donker is, en uh, ja, dat het een liefdesnacht is, dat, dat wordt hier beschreven eigenlijk. Uh. Wel een, uh, een zware nacht, denk ik. Ja, maar het is ook toevallig <laughs> het hoogtepunt van de nacht. <laughs> dit dus je, je is het hoogtepunt. Je komt echt op het hoogtepunt, ja. ja. Het begint heel mooi verstild. Het is en hier uh... bouwt het dan weer even op. En dan neemt het weer. Ja, even. ik denk dat ze elkaar een flinke trazernaam hebben. Dat denk ik ja. ook, ja. <laughs> Als je dit zo hoort. Al deze op, dat niet echt. Want ik hoorde dat die... Uh, hij was samen met de kunstenares en die schreef laatst... Of die schreef laatst. Die schreef in een brief van, van de acht jaar dat ik samen was met Chopin... was ik zeven jaar maagd. Dus ja, hij was niet... Uh... Het was geen. Uh... Yeah. Als je dat er weer bij hoort. Ja, het is prachtig, schitterend. Ja, ja als je het werkt. Ik, werk, ik merk nu al dat het werkt. Hè. Als je dit erbij vertelt. Ja, je volgende... moet dat weten, toch? Ja, op deze achtergrond. Muziek ja, ik weet niet of het moet. Maar als ik nu de volgende keer Chopin en dan herinner ik me dit. en dan is het toch, ja. luister ik er toch weer anders naar. Ja, dit waren gewoon. ook gewoon maar mensen, weet je wel. Die gewoon die nu tegenover je zouden kunnen zitten. en dan zou je een leuk gesprek hebben. Mm, ja, maar vaak waren die. de dat was natuurlijk niet een normaal mens. Nee, ze zei, nee, maar die ja, is des te leuker. Ik bedoel, uh, André Haas dat was ook geen normaal mens. En Rachmaninoff? Ja, Rachmaninoff is voor mij echt puur emotie. Is het wel een normaal mens? Nou, een heel interessant ga... mens. Ja. Wat gaan we horen? Uh, mijn mama is nummer 4. En dit speel ik echt als ik uh, uh, vol zit met emotie en het moet er even uit, dan, uh, dan, dan knal ik dit er echt uit. Dit is echt zo lekker zo'n stuk dat als je helemaal vol zit, dan, uh, dan speel je jezelf helemaal leeg. Ja, dat hoor ik wel. Ja, maar ja. Dit eigenlijk, dan, als ik dit hoorde, ik moet meer horen. Ja, dit, en dit je moet het eigenlijk ook zien. Verder. Dat is ook nog fijner. En uh, vooral hoe jij het dan weer doet, denk ik. Nou, ja, het is gewoon oh, mooi als je. Het oh. zijn zoveel noten en ja. het gaat zo snel. Maar uh, je gaat gewoon een CD kopen, dan kan je het in ieder geval horen. <laughs> dat mag jij zeggen, ik niet. Maar het staat allemaal op je debuut CD, weet je? Dat mag je dan maar wel zeggen. Iris heet hij gewoon. Heeft gewoon Iris. Ja. Nou, lekker makkelijk. Um, vorig jaar ben je afgestudeerd. Hè? Je debuut de album is net uit. Je bent ook nog onderscheiden op het internationale muziekfestival in Italië. Ook nog ambassadrice van Agenaam Klassiek. En morgen is hier de in kant op. de tiende van Thijls. Zeker. Ja. <laughs> Iets heel anders. Tom Daams, oorlogsfotograaf van 28 jaar. Die vertrok in september naar Syrië zonder enige voorbereiding. Hij had geen kogelvrij vest, maar een klein beetje geld op zak en geen netwerk. Ondanks dat kwam hij gelukkig heel huids weer terug en wilde hij weer terug naar Syrië. Nou, voor BNN Today houdt hij nu een dagboek bij van deze tweede reis. Momenteel is hij in Libanon en probeert hij opnieuw de grens met Syrië over te steken. Gisteren hoorden we al dat dat niet zo heel erg makkelijk is. Vandaag in dag twee legt hij uit waarom. Voor de mensen die zich afvragen waarom ik niet zomaar de grens over kan steken. Eén, ik ben geen staatsburger. Twee, ik ben pers. Onafhankelijke pers. Maar sowieso onafhankelijke journalisten die worden niet toegelaten. Alleen officieel via persbureau. En als je de juiste pers credentials hebt... ...van de regering gekregen, dan kan, je, dan kan je gewoon de grens oversteken. Maar dat heb ik allemaal niet. Dus daarom is het voor mij enigszins lastig. En daarnaast heb ik heel veel gear en apparatuur bij me... ...wat gewoon heel veel aandacht trekt. Bijvoorbeeld denk aan een kogervrij vest, twee camera's, heel veel lenzen... ...een helm... Ook hier op de straten in Beirut merk ik heel veel militaire politie. Op elke straathoek staat wel iemand met uh, geweren. Het geeft wel aan hoe de situatie hier nu is. Ik ben hier nu met Alan van uh, de band Lazy Lang. Hey man, hoe are you? Ja, die heb ik gisteren leren kennen. Ik heb wat foto's van hun gemaakt. Die zijn echt big in Beirut en um, ik ga hem uh, peilen over de situatie hier. You said you had some experience with crossing the border when things were normal. Yeah, I mean, uh, for business and, and work and everything like that in the past, it was always a, a bit of a hassle, especially for foreigners, in the sense that you have to wait. There are, rather, uh, a bunch of protocols and procedures, but um, I can't imagine what it would be like uh, now. <laughs> and what do you think about me crossing the border illegally? You're taking a risk, but, I mean, uh, hopefully, you know, you're a charismatic, uh, nice guy, so, you know... Uh, I don't see why they would uh, give you too much problems more than they would in any normal situation. Ondanks de zenuwen ja, moet ik toch wel zeggen dat ik goed slaap. Maar aangezien ik 14 december de oversteek zal maken naar Syrië, beginnen de zenuwen wel elke dag toe te nemen. En uh, is het voor mij ook gewoon nog vrij onduidelijk hoe ik de oversteek zal gaan maken. Morgen vertrek ik naar Tripoli om uh, de vluchtelingenkamp te bekijken. Dus hier horen we jullie snel meer over. En uh, ja, dit was Tom Daams vanuit Beirut, Libanon. Zo meteen het nieuws met de genaad evers. 2012 zit er bijna op. Ik moet daar excuses voor aanbieden. Nu. Dan weten de mensen dat van thuis. Wij zijn twee vrienden.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 Dit is Radio 1.